eigenlijk nog wat met die lijsten van het brood onderzoek. Op het ogenblik niet, want ik heb hier wat nagekomen lijsten. Moet je die nog wel hebben? Wie zijn dat allemaal die het zo geweldig zouden vinden? En heb je dat de andere leden ook zo gevraagd? Ja, natuurlijk. Ik kom er wel weer op terug. Dan zal ik je ze geven. Ik heb in dat gezelschap natuurlijk niets in te brengen. Bovendien gaat het met het vak steeds verder een kant uit die de mijnen niet zou zijn. Bak je eigenlijk zelf ook wel eens brood? Want, want eigenlijk zou je dat toch moeten doen. Nee, ik niet. Zien wel. Ik bak allemaal brood zelf. Van die, van die grote broden. Heerlijk. Veel lekkerder dan het brood dat je in de winkel koopt. Hoe kom je dan aan het meel? Kopers. Dat haal ik bij een boer. Bruinbrood? Ik zeef het ook wel eens. Dan Een krijg je van dat Zeeuwse brood. En roggebrood. dat bak ik ook wel. Maar het moet veel langer in de oven zitten. Ja, 24 uur. Nee, nee, dat is vies. Ik bedoel dat bruine roggebrood. Busbrood. Oh, dat. Het merendeel gaat aan mij voorbij. Sinds de filologie definitief is afgezworen. Dat maakte mijn moeder in de oorlog. Ik meen de overigens dat het bulletin in verband met de bezuinigingen wel aan zijn laatste jaargang zou zijn begonnen. Fries drogebrood heb ik ook wel eens geprobeerd. Maar moet je die korrels breken, dat kun je niet met gewoon meel doen. Nee, dan moet je de korrels breken. En hoe doe je dat dan? Oh, heel makkelijk. Daar heb ik uh, zo'n vijzel voor met een stampen. Alinea 2 van je brief heeft me pijnlijk getroffen. Je hebt inderdaad niet goed begrepen dat ik nu zou hebben overgeschakeld op een vereenvoudigde titelbeschrijving, zoals jij dat noemt, en wel heel eenvoudig, omdat dat me niet gevraagd is. Ik heb een en ander op jouw verzoek in een korte notitie ten bate van de heren commissarissen op papier gezet, en ik neem aan dat zij op basis daarvan een beslissing zullen nemen. Zolang ik niet hoor dat het voortaan zo moet of niet meer hoeft, ga ik op de overeengekomen wijze voort. Bovendien is het echt niet zo dat ik van de ene op de andere dag kan overschakelen. Daarvoor zal ik minstens enige tijd nodig hebben. Ik zeg je maar eerlijk dat het me steekt dat je me dit in de schoenen schuift. Ik krijg het gevoel dat je het werk waaraan ik naar eer en geweten bezig ben onvoldoende serieus neemt. Even pijnlijk vind ik het dat je het oordeel van Barger hebt laten navertellen dat niemand minder dan de heer Beerta. Ik draag B op mijn manier een warm hart toe... Maar vraag me ernstig af of hij de meest gekwalificeerde persoon is, om je mening aan te toetsen. Ik zou zeggen, vraag het Bargo zelf. Misschien kunnen we daarbij de voordeel mee doen, als je het mij weer navertelt. Overigens, als vanouds, met hartelijke groet, Freek. We zochten hier net, we hebben een vragenlijst over de benamingen van de bliksem gemaakt. Voelen jullie er niet voor om daar wat vragen over uh, volksgeloof en volksgebruik aan toe te voegen? Dan maken we er een, een gezamenlijke lijst van. Mijn eerste les ging over de bliksem. Dat is helemaal prachtig, ik wil je die vragen nog stellen. Wanneer was dat? We spreken nu over de jaren 50. Meneer Koning, het bulletin is komen. Ik kom? Ik zal naar kijken. Hm. Hoeveel wilt u er hebben? Twintig. Twintig. Heb je al met Balk gesproken over de financiering? Nee, maar ik ga me voorstellen om het zetwerk in huis te nemen, dat scheelt de helft, dat komen we net daarheen. En wie moet het dan gaan doen? Uh, Joost, ik... met hulp van Zandgrond. Dat was in het woorden besproken. Die berekening wil ik eerst nog wel eens zien. Tuurlijk. En denk je ook, we gaan een beschrijvingen taakbeschrijvingen van Liene gaat? Ook daar denk ik aan. En het hoofdbureau wil nog een vijfjarig jaar planning van het personeel hebben. Is dat nou voor zin? Dat wordt een bezuinigd? Ja, dat begrijp ik ook niet. Dat gaat gewoon doorschijnt het. Ik zal het maken. Ja, nieuwe nummer van het bulletin. Dank je Mark, het bulletin is hem. over artikel over midwinterhoornblazen. Ik ben met dat rapport bezig. Ik wou die mannen voorstellen dat jij en Ad ook bij de bespreking zijn, net als in de tijd. Voel je daarvoor? Nou, graag. O, wacht nog even. Hoe vind jij die bespreking van Saskia? Heel goed. Is, is wel goed, hè? Voortreffelijk zelfs. Ik heb een uh, brief van Freek gehad. Ja. Um, wat moeten we daarmee? Dat zou moeilijk worden. Hij zou veel sterker staan als hij zelf de conclusie trok. Door het probleem op het bord van Appel en Boks te schuiven... ondermijnt hij zijn eigen positie. En die van ons. Misschien is dat allebei ook wel de bedoeling. Het zou best eens kunnen. <tus> Uh, heb jij die titelbeschrijvingen die ze nu maken eigenlijk wel eens bekeken? Met al die kleurtjes en lettertypes? Niet zo uitvoerig. Misschien dus is het goed dat je dat voor die vergadering nog eens doet? Dat zou eigenlijk wel moeten. Nieuwe nummer van het bulletinhezer. Jantje begon weer over de financiering. Ik heb me vast voorbereid op ons plan om de zaak in huis te halen. Uh, we moeten ook nog vijf jaar plan maken voor het personeel, maar daar spreken we nog wel over. Nee. Joost, het nieuwe bulletin. Bedankt. Dat voor Ed zal ik me op zijn bureau leggen? Geen probleem. Jullie hebben niets meer van hem gehoord? Inderdaad. Als jullie iets aan hem doen, waarschuw me dan. Dan wil ik graag meedoen. Afgesproken. Eef, hey, gaat het nou met Richard op de kamer? Goed hoor. Niet te vol? Ach, hij is er zo weinig. Ik heb geen last van hem. Het nieuwe nummer. Met je artikel over de midwinter en... Ben je nou tevreden over, nu je het gedrukt ziet? Ik moet nog bekijken. Ik vind het echt geweldig, zoals je die man de waarheid hebt gezegd. <lacht> ik ben nu met dat rapport voor die commissieleden bezig, maar binnenkort ik eens met je praten over een onderzoek dat jij zou kunnen doen. Stel dat je daar zin in hebt natuurlijk. Ik dacht dat jij zou kunnen nagaan hoe de harmonieën en fanfares zich in Nederland verspreid hebben... De veranderingen in hun repertoire, natuurlijk, hun functie. Maar ook bijvoorbeeld die uniformen. lijkt me een semi-militair, typisch 19e eeuws verschijnsel, waar we eigenlijk heel weinig van weten. Ik, ik tenminste. We hebben nu die vragenlijst, zodat je een uh, ingang hebt. Tja, ja, ik, ik moet er natuurlijk nog even over denken, maar het lijkt me heel leuk. Denk er maar vast eens over. En zoek wat literatuur bij elkaar. Dag Chetsky. Nieuwe nummer. Oh, Maarten. Gert, ik kom straks bij je. Ik vergeet het niet. Help me herinneren dat ik jou er dan aan herinner dat jij op de rol staat voor het nummer van juli 1983 en dat we ook even over Carla praten met het oog op de passage over haar in het rapport. Moet dat? Ja, dat moet, want jij bent haar begeleider. Ad, ik heb een brief van Freek gehad, die moet jij ook maar even lezen. En Bart, ik heb hier een lijst van volkstaal over de bliksem. Heb je tegen mij? Ja, tegen jou. Uh, Huub Pasteurs vraagt of wij daar geen vragen aan toe kunnen voegen. Zou jij daar eens naar nou willen kijken? Ik weet niet of ik dat zo gauw kan. We hebben er al eens een lijst over uitgezonden, het eerste jaar dat je was. En er zijn daar ook nog eens vragen over gesteld. Misschien kun je die eens bijhalen? Ja, dat wil ik wel opnemen, maar ik ben bang dat ik er niet veel aan zal kunnen doen. Dat zien we dan alweer. Uh, uh, heb jij nog even? Ik hoor dat jij met dat rapport voor de commissie bezig bent. Mag ik ook weten wat je daarin over mij meedeelt? Dat laat ik jullie natuurlijk lezen. Het is een concept. Als het af is, vergaderen we erover. Maar kun je niet nu alvast zeggen wat mijn taakomschrijving wordt, zodat ik me daarover kan documenteren? Um, ik ben van plan te zeggen dat jij verantwoordelijk bent voor de bibliotheek. Ik weet niet of ik het daar nu wel mee eens ben. Maar dat is toch, toch een beetje de belangrijkste taak? Het is wel mijn taak, maar ik voel me niet verantwoordelijk. Nou, ik probeer het anders te formuleren. Maar ik heb toch wel de ruimte om te zeggen dat ik het er niet mee eens ben? Tuurlijk, als je het er niet mee eens bent, dan kun je een andere formulier voorstellen. Mits het maar past in het geheel. Ja, maar en dat is nu juist de vraag, of ik het daarmee eens ben. En ook daar kan weer over gepraat worden. Nee, als ik, als ik daar maar zeker van kan zijn. Ja, daar kun je zeker van zijn, ja. En Ad, wat vind je van de brief van Freek? Die man is toch eigenlijk een klier? Wat is een klier? Wat doe je daar nu mee? Ik zal het verdedigen, maar... Het resultaat is natuurlijk dat ze zullen zeggen... dat hij het advies van Barger moet volgen. Zo duidelijk als wat. Hij durft er alleen zelf de verantwoordelijkheid niet voor te nemen... maar de beslissingen van anderen... moeten wel bij koninklijk besluit genomen worden. Geachte heer Matser... in het wekelijkse gesprek met Haar Majesteit... is ook uw bibliografie uitvoerig... aan de orde geweest, teken. Haar Majesteit is van oordeel... in overeenstemming met wat u zelf ook al oppert... dat de methode Barger in dit geval de aangewezen weg is, punt. Met de meeste hoogachting, punt. De minister-president, punt. Je gaat die idioot toch zeker wel antwoorden. Die man heeft er niets van begrepen. Die reactie op mijn artikel. Ik was het niet van plan. Waarom niet? Ik ben het zat. Ik zou hem vernietigen. Die man is niet te vernietigen. Ik uh, wou met de hoofden praten over de meerjarenplanning. Kun jij na de tweede koffie? Goed. En dan wou ik het nog met je hebben over de subsidies voor SHO. Ik heb nu ook de adviezen van jouw werkgemeenschap ontvangen. Daarna? Daarna maar. Dat heeft hij toch in een kwartier gelezen. Ik vind het heel aardig van meneer Balk dat hij zo voor zijn mensen opkomt. Ja, dat doet niet iedereen. Met koning. Met... Ritsuit. Heb je het manuscript al gelezen? Ja, maar dat is niks voor ons. Dat is iets voor de afdeling volkstaal. We zijn het weer helemaal eens. We zijn het toch altijd eens? En dat is nou juist zo plezierig. Het is bovendien correspondent van ons bureau... dus ik begrijp niet waarom ze het aan de boerenhuisclub stuurt. Er komt geen boerderijen voor. Dat vond ik nou ook. Zal ik eens met uw Pastoor over praten? Als je dat doen wil. Dat zou ik doen. Hoe gaat het met het werk? Ja, aan mijn werk kom ik niet meer toe. Het wordt tijd dat we onze huisjes in het Zeemuseum betrekken, Maarten. Hoog tijd! Wanneer zien we elkaar weer? Over twee weken. Ik verheug me erop. De groeten! Dag, Heetze Ad, ik heb het plan om de rest van de week thuis te blijven om die lezing te schrijven. Hmm. Tot de slotsom -punt. Het boerenhuis is een van de eerste onderwerpen uit de materiële cultuur... ...waarvoor in het laatste kwart van de vorige eeuw belangstelling ontstond. Men zag het als een afspiegeling van het volkskarakter... ...zonder zich rekenschap te geven van de veranderingen... ...die het in de loop van de voorafgaande eeuwen had ondergaan. Toen men zich daarvan bewust werd richtte de aandacht zich lange tijd uitsluitend op de bouwtechnische ontwikkeling. Daarop is in de laatste twintig jaar een reactie gekomen. Men is aandacht gaan besteden aan de economische factoren die het tempo van de veranderingen bepalen. We zouden ons doel evenwel voorbij schieten als we ons daartoe beperkten. Niet de economische conjunctuur is beslissend, maar het complex van factoren dat op een gegeven ogenblik het geestelijk klimaat in een streek of land bepaalt. Als men het geestelijk klimaat als uitgangspunt neemt, geeft men bovendien aan het begrip volkskarakter, waarmede in ons vak oorspronkelijk werkten, het noodzakelijke historische perspectief. In het voorafgaande heb ik daarvan een voorbeeld proberen te geven.